Even Eva de jong met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze doorzoeken de bagage en lijken verbaasd en geschokt dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zouden door de rebellen zelf zijn gemaakt. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. In Australië is de ramp met vlucht MH17 herdacht. Bij het parlementsgebouw in Canberra is een gedenkteken onthuld. Bij de ramp met de MH17 kwamen 39 Australiërs om het leven... Australische politici reageren geschokt op de nieuwe beelden van de ramplek die gisteren naar buiten zijn gekomen. Volgens premier Abbott laat de video nog eens zien dat het neerhalen van MH17 een gruweldaad is en absoluut geen ongeluk. Voor vakantiegangers naar Zuid-Europa wordt het dit weekend druk en warm, zegt de ANWB. Het is overal druk met vakantieverkeer en in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië worden temperaturen rond 38 graden verwacht. De ANWB adviseert om onderweg extra pauzes in te lassen en genoeg eten en drinken mee te nemen, omdat de reis langer kan duren dan verwacht. Het lukt pensioenfondsen nog niet om uit het dal te klimmen. Het afgelopen kwartaal is het vermogen van veel fondsen verdampt door onrust op de financiële markten. De gevolgen daarvan zijn beperkt onder meer door de stijgende rente. De actuele dekkingsgraad, die weergeeft hoe gezond een pensioenfonds is, is bij de meeste fondsen flink gestegen. Of het de komende maanden beter gaat met de pensioenfondsen... hangt onder meer af van het verloop van de Griekse schuldencrisis. Het weer. Bolken en enkele buien trek trekken via het noorden weg. Daarna volop zon. Met een stevige zuidwestenwind... wordt het op het strand 18 graden. In het westen 20 tot 25 graden. En in het oosten een graad of 28. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 No tener la culpa, caballo de la tabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón, no lloraré, ese amor llega así de esta manera, no tener la culpa, amor de comprensa, amor del pasado, venderé. Yeah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 The to the mariachi play at midnight are you with me are you with me? Listen to het ritme van Zandvoort ook op internet. ww.ziefm Imagine that this love is through Feeling the pain, girl When you lose Oh, it's too hot Too hot Too hot, lady too hot. Gotta run for shelter Gotta run for shade It's too hot Too, too, too hot. hot Too hot, lady too hot. Gotta cool this anger What a mess we made So long ago You were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 The mess we made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 Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem naar strand. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie je FM. 24 uur per dag hete zomer. Please don't to be waiting on so let's not waste it Ja,